gepakt en zou betrokken zijn bij omkoping, witwassen en belastingfraude. ToM heeft een vordering op hem van 9,5 miljoen euro. De grote reorganisatie bij PostNL ligt zeker enkele maanden stil vanwege problemen bij de bezorging. Door de reorganisatie van het sorteerproces steeg het aantal vertraagde poststukken vorige maand van 100.000 per dag naar 1,2 miljoen. Inmiddels is het gedaald naar 200.000, nog altijd twee keer zoveel als normaal. De ondernemingsraad drong erop aan om de reorganisatie stil te leggen en daar geeft PostNL nu gehoor aan. De Amerikaanse arts Jim Yong Kim is de nieuwe topman van de Wereldbank. Hij is nu nog baas van een universiteit in New Hampshire. De keuze voor Kim was niet unaniem. Veel ontwikkelingslanden hadden liever iemand uit een ander werelddeel als topman gezien. Er waren ook kandidaten uit Nigeria en Colombia. Het Concertgebouw in Amsterdam heeft bijna 9 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van aandelen. Daarmee kan onder meer het onderhoud van het gebouw worden betaald. De kopers van de aandelen krijgen alleen muzikaal dividend, zoals toegang tot besloten concerten. Concertgebouw spreekt van jubileumaandelen, omdat het gebouw volgend jaar 125 jaar bestaat. Een piloot van Air Canada heeft zijn vliegtuig een duikvlucht laten maken om een botsing met Venus te voorkomen.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 Dit Ik beugen voor die. Doch de kuste schatsklaar voor die besteht, die je schon weet.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 Wait for the Lord.